of kan ook een beetje uitbreiden, maar kan alleen bestaan natuurlijk uh, door de adverteerders. Kijk, ze krijgen een, een kleine subsidie, maar daar kan je niet van bestaan. Dus we hebben echt adverteerders nodig. We hebben er een aantal, en, uh, die al op de site staan. En ik heb toch wel moment van, dat kan ook even anders. Met Rob van uh, Zandvoort, garage, daar heb ik al een afspraak die wil ze uh, advertentie even upgraden. Dat uh, ben ik ook helemaal mee eens. Personeel die uh, daar niet meer loopt van. Uh, de auto's even veranderen. Wie zit er Nou, ik denk dat hij al heel oud is. Hoe oud precies, ja. weet ik niet. Maar dat geeft niet. Uh... Ook uh, daar gaan we ons mee bemoeien. En ook natuurlijk geven mensen uh... Ja, is er natuurlijk wat. Ja, zoals het feest natuurlijk ja. van Rob. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Ja. 100 jaar feest waarvan ja. 35 jaar van de zaak. En 65 is hij zelf geworden. En het is al een vrolijke man. Dus uh, ja, daar gaan we natuurlijk ook even naar onze adverteren. Even een drankje drinken. Even een mooie plan brengen. Kijk, ook ja. dat hoort er natuurlijk ja. allemaal ja. bij.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 Uh, over anders gesproken? Nou, anders. Kijk, uh, er zit een kostenplaatje natuurlijk uh, aan. En uh, dan zou je zeggen, Goh, dat is toch wel erg veel. Maar als je het over een week uh, berekent, dan uh, vallen de kosten wel mee. Maar zoals dus van de starters, zeg maar. Hè, ik heb nu een starter die er heel graag op wil. Dat ga ik even over nadenken hoe we dat gaan doen. Dit moet toch even een andere regeling. Maar dat, uh, daar ben ik nog mee bezig. Ik heb al een plan uh, gemaakt. Maar ja, dat is even voor het bestuur. Maar uh, zoals nieuwe bedrijven. Um, die zeggen van. ja, hey, ik ben net begonnen, dit en dat. En als ik dan een advertentie in de krant ziet. zoals op Koningendag. en daar hebben ze echt een podium. en dan gaan drie cafés in mee. onder ja. andere onze nieuwe restaurantcafé. Uh, Jans. Anders en vier. Ik denk van ja. Wil dat gelijk afrekenen, die drie namen? Ja, <lacht> ik, uh, Jongens, je komt toch naar jullie toe. <lacht> ik hoop afzonderlijk. want dan kan je je eigen zaak promoten. Ja. Maar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 ook met name wat zo belangrijk gewoon is, Centerparks, hè, onze, uh, center, uh, onze vakantiegangers die daar naartoe gaan, het eerste net wat bij Centerparks is, is hun eigen reclame natuurlijk wat er allemaal te doen is op het park.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 Bij, hoe oh, weet ze ook weer, ze doet het zo goed, ze doet delicious. het zo leuk. Ja. Sorry, ja. sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry, moet ik zelf terug, dat zijn er acht. <laughs> die is gewoon, ze doet het hartstikke leuk en uh, ja. nee, ik vind het gewoon geweldig. Nou, er zijn dus uh, uh, in jouw uh, ogen kandidaten genoeg die zich nog aan kunnen sluiten bij uh, CFM. En je noemt er zo'n stuk of acht, negen, dus er. Ja, er is best wel wat te doen. Ja. Je gaat het allemaal persoonlijk doen? Ik ga het persoonlijk doen. Ja, een fietsje door het uh, dorp heen. En ook ons nieuwe pannenkoekhuis. Ik ga ook hier natuurlijk eerst het ja. hier uh, benaderen. Maar we hebben op, uh, op de zeeweg hebben we een schitterend nieuw nieuwe pannenkoekhuis. pannenkoekhuis. Ja. ja, en ook de daar je ga ik heen. Zeker? Nou, dat vindt Lido helemaal niet erg hoor. <laughs> ja, je moet eerst weten wat je, moet weten wat je adverteert. Ja. Absoluut, kijk, uh, dat moet gewoon goed en uh, mag goed. Je moet gewoon iedereen de kans geven.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 Misschien dan ben jij en hebben. druk trouwens. Heb je nog wel eens tijd om thuis te zijn? Ja, doet ja hoor, ja hoor. Ik doe druk. Ja, Ben. Dat gaan we elkaar een handje geven dan. Nee, want ik, ik ben bijna in rust. Ja. Goed, um, ik geloof er niks van. Alle, alle, alle bedrijven in Zandvoort zijn gewaarschuwd. Ja. Als ze dus een klein zien Ja, komen. maar goed, ja. niet alleen de bedrijven. Ook de sportverenigingen. Heb je gewoon iets bijzonders. Dat geldt ja. ook voor de sportvereniging. Wij hebben, uh, wij hebben nu laten zien, tenminste, het, komt het weekend uh, komt het erop. Van heb je iets bijzonders. Zet het ook voor een paar maanden erop. Um, ja. Sportclubs en zo en speciale evenementen, die kunnen er vanop op. Nou, ben, zo werkt het niet. Ja. Maar dat is wel een ander trief. Nou ja, ik dacht het en wel, een, was, een heel uh, ander trief, uh, ja. Maar het is natuurlijk geen uh, echte advertentie hier. Laten nee, even, het is nou, een mededeling. Maar een, goed, dat nou, kunnen ze dat kunnen ook natuurlijk in een krant of elders doen. Maar dit is ja, ja. natuurlijk gewoon ah, is weer op leuker, een andere... An veel leuker. Ja. Zijn, er an zijn er nog andere dingen dan bijvoorbeeld alleen maar advertenties... Uh, nou ja, dit soort uh, meldingen dan die, uh, die men kan aanmelden om op te... Uh, ja, maar daar de gaat de een ander collega over. Dat doe ik niet. Ik doe ja. het zuiver adverteren alleen alleen. van nee, radio en okay. tv. Ja, oké. Okay. Ja, ook. dus ook uh, ja de, de eenpersoons uh, de ondernemingen je kan uh, we kunnen altijd een combinatie maken Goed, okay. nou, uh, nogmaals, uh, ondernemers, neem contact op met CFM. Ankie Miezebeek komt langs en u krijgt een op maat gesneden uh, advertentie. Dan wel in beeld, dan wel in schrift. Hè, dat gaat het worden. Dat gaat het worden. Je, ik dank je hartelijk voor je komst, want je moet nog een hele eind weg, heb ik begrepen. Ja, <laughs> dus, klopt. Dan wens ik je een hele fijne dag. En we gaan het zeker nog een keer uh, overpraten over hoe het nou afgelopen is en doorloopt. Ja, prima. Dank je wel. dag. dank jezelf.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 komen te werken bij een reclamebureau in Amstelveen. Geef je dat een bruggetje naar uh, de reddingsbrigade, jouw werk? Ja, ik denk dat um, uh, hey, je hebt je hobby. En dat is dan de uh, reddingsbrigade en het zwemmen en mm -hmm. alle activiteiten daaromheen. En uh, um, ja, vanuit mijn professie uh, nou weet ik gewoon wat voor dingen in com op communicatiegebied wel en niet goed werken. En denk dat ik daar, uh, daarom ook een goede bijdrage kan leveren aan het uh, ja, professionaliseren van uh, de reddingsbrigade ook op dat gebied. Ja. Want we moeten dat op, aan de hulpverleningskant natuurlijk ook. En ik denk dat dat op communicatiegebied ook heel belangrijk is.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 <laughs> Een winkel op de radio. Een winkel op de radio. Er ligt, er ligt van alles. Um, dat, maar je kan ook komen kijken bij Houtenhoogland als je het wil zien. Hè. Kom gezellig langs, er is ook nog koffie. Um, Ernst heeft dat natuurlijk jaren gedaan. Ja. Is dat moeilijk? Nou, ik, ik heb, uh, toen ik het gesprek met hem en uh, Jan Heijn had, uh, heb ik het daar natuurlijk wel over gehad. Ja.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 Die best wel eens een frisse kijk nodig hebben. Want uh, als Ernst binnenkwam, kwam de Rennersbegaan binnen. Zo was dat gewoon. Dus je gaat hem nu in de kast stoppen voor de eerste twee jaar. Dat we hem even niet meer zien. Nou, hij doet het heel netjes zo so far. Ja? Als, ja als, er, uh, als er vragen komen. Nou, was ik afgelopen zondag bij een opening van het fasezoen. Daar was ik ook. Ja, ja, ja, ja, Heb je mij wel gezien, Ja, ja, toch? ja. ja.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 Nee, ben, we, zijn nog, we zijn heel blij met hem. Nou ja, nee, dat, dat sowieso. Uh, het blijft een, een, altijd een zeer gezien en hardwerkend uh, lid van de Sonso Zingelingenraad. Eigenlijk ga jij dat gezicht overnemen. Want ja. net wat ik zeg we kennen allemaal de hoofdlijnen van de van Zedemigade maar Ernst was toch wel een beetje die spin in de web ja, nou ik denk dat dat voor uh, dat ik ben geen Ernst dat nee, het, is dus daar uh, moet je vanaf ik moet het uh, op mijn eigen manier ja. gaan doen en ik denk dat uh, yeah, in de afgelopen uh, anderhalve maand dat ik al uh, wat lijntjes heb uitgezet mm -hmm. en her en der uh, mijn gezicht laat zien en iedereen die vragen heeft of me wil aanspreken, van harte welkom ik ben mm -hmm. heel benaderbaar maar uh, uh, ik ga het wel op mijn eigen manier doen en ik heb voor mezelf voorgenomen dat ik dit seizoen uh, um, uh, bekijk hoe alle dingen gaan, de lopende dingen doorlopen. Mm -hmm. En dan uh, ga ik uh, um, uh, dit najaars bepalen wat, uh, welke vernieuwingen we graag willen doorvoeren.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 Do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 Um...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 het... Uh...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 dan, uh, dan uh, andere weken. Nou wordt er in, uh, in de winter uh, nog uh, Riant veel gekitesurfd.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 Spellen jullie daarop in? Als je het uh, tweede weekend van jan januari ziet dat het hartstikke mooi weer is. En denk van nou, het zou wel eens uh, heel erg druk kunnen worden met uh, kiteservice. Ga je dan een ploeg samenstellen of laat je voor wat het is? Ja, Vooralsnog voor laten we dat uh, voor wat het is. En uh, worden de mensen opgetrommeld uh, als, het, uh, als het nodig is. En misschien dat in de toekomst blijkt dat dat uh, uh, wel nodig is. Mm -hmm. We weten natuurlijk heel goed uh, hè, wat de evenementenkalender is. Ja, ja dus, precies, uh, ik denk dat jullie daar wel op inspelen. Ja, want de watersportvereniging zit naast de zaak.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 We'll